12 uur, het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Franse president Hollande op bezoek in Mali. Honderdduizenden twitteraars, slachtoffers. Een slachtoffer van hackers en wielrenner Sanchez... op non-actief bij de Blanco-ploeg.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 De Franse president Hollande is in de Malinese stad Timbuktu aangekomen voor een bezoek aan de Franse militairen. Die begonnen drie weken geleden aan een interventie in het West-Afrikaanse land om islamitische extremisten te bestrijden. Hollande wordt vergezeld door minister van buitenlandse Zaken Fabius en minister van Defensie Le Drian. Later vandaag ontmoet Hollande in de hoofdstad Bamako de Malinese interim president Traoré. Frankrijk helpt het Malinese leger in de strijd tegen de islamitische fundamentalisten. De rebellen hadden tot voor kort het noorden geheel in handen... en dreigden ook het zuiden van Mali te veroveren. Dankzij de Franse militaire steun zijn ze nu uit alle grote steden in het noorden verdreven. Honderdduizenden twitteraars zijn gehackt. Mogelijk hadden de hackers zo toegang tot allerlei persoonlijke gegevens. Twitter heeft alle gehackte gebruikers een mail gestuurd... dat ze een nieuw wachtwoord moeten aanmaken. En ook internetjournalist Brenno de Winter kreeg zo'n mailtje. Goedemiddag, Brenno. Een hele goede middag. Ja, jouw Twitter-account is dus ook gehackt. Nou, ze hebben toegang gekregen tot de omgeving van Twitter zelf... En daar hebben ze uh, persoonsgegevens uh, weggehaald, zoals bijvoorbeeld een versleuteld wachtwoord en een e-mailadres of een loginnaam. En daarmee zou je in principe natuurlijk als mij kunnen inloggen bij Twitter. Ja, en, en dan en... zou je namens mij iets kunnen gaan roepen, en dat is natuurlijk onwenselijk. Jazeker, maar waarom is dat account nou van jou wel gehackt en van mij? Ik zit bijvoorbeeld ook op Twitter, maar die van mij niet.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 Ja, ze zijn, in 2007 ze, uh, zijn ze begonnen, denk ik. Maar het is niet duidelijk wie het zijn of waarom nee, ze het doen? Nee, uh, de Twitteraars zelf. Dus uh, oh, dat okay. ik ben begonnen op Twitter. De, de hackers zelf, uh, die zijn van de week, hebben dat gedaan. En Twitter heeft dat uh, live zien gebeuren. En die hebben ook daar meteen op ingegrepen. En daar verdienen ze ook wel een compliment uh, bij. Want dat betekent dat ze de omgeving enorm goed in de gaten houden. Um, ze zijn heel open. Uh, mm -hmm. want ze sturen toch een e-mail waarin ze toch herkennen dat er iets niet goed is gegaan. En ze geven ook goed advies van wat mensen moeten doen. En natuurlijk is een belangrijk ding daarbij dat je niet op twee plaatsen hetzelfde wachtwoord moet gebruiken. Nee. En, en wat ik net vroeg, wat, is al duidelijk wat voor hekken ze het zijn en waarom ze het doen? Nee, dat is, dat is niet duidelijk. En het is ook niet duidelijk, hè, er is een golf van heks gaande of daar een link mee is. Um, dus het is, het is wat dat betreft allemaal nog heel erg onduidelijk. Een belangrijk advies is ook dat Twitter adviseert om geen Java in de webbrowser te gebruiken. Waarschijnlijk zal die hack daar iets mee te maken hebben. Java in de webbrowser, moet je even uitleggen. Ja, er is een, een, een toevoeging soms in de, in de webbrowser... waarmee je um, websites net iets mooier kunt bekijken. Daar zijn dan programmetjes in Java geschreven. En dat kun je uitzetten bij de instellingen. Niet iedereen heeft dat aanstaan. Uh, sommige mensen wel en Twitter adviseert dat niet te gebruiken... Als je hun website bezoekt, maar de meeste mensen twitteren natuurlijk gewoon via een programma voor Twitter en niet via de webbrowser. Ja, het blijft toch wel bijzonder hè, dat een internetjournalist zoals jij zelfs gehackt kan worden. Nou, kijk, je staat in een database als een van de vele mensen, dus uh, daar heb ik ook verder geen enkele controle over. Nee. Goed, dus. hartelijk dank, Brenno de Winter. Ja, dank je. Gaan we nu naar... Uh, Oldenzaal, Want uh, 124 mannen staan vandaag hun DNA af in het gemeentehuis van Oldenzaal. En daarmee gaat de zoektocht naar de oer Oldenzalen van start. DNA wordt vergeleken met het DNA van 3000 oude skeletten. En die skeletten zijn in maart vorig jaar opgegraven. Burgemeester Theo Schouten van Oldenzaal, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ook uh, verwortels in Oldenzaal? Nee, ik zelf niet. Ik ben uh, hier nu uh, een half jaar burgemeester in Oldenzaal. En uh, ik ben wel... Uh... ...in de provincie opgegroeid, in de provincie Overijssel... ...maar niet in Oldezaal. Nee, waarschijnlijk dus ook geen familieleed, verre familieleden nee, op de... Nee, die kans ik eigenlijk uitgesloten. Mijn ja. ouders zijn afkomstig uit uh, de kop van Noord-Holland. Dus uh, dat ligt toch wel een hier vandaan. Ja, die 124 uh, mannen die vandaag hun uh, DNA afstaan... Um, uh, ...hoe zijn die uitgekozen? Nou, die mensen hebben gereageerd op een oproep die wij uh, hebben gedaan. <tieft> dat mensen die uh, konden aant aantonen... Dat ze uh, tot 200 jaar geleden in Holdenzaal uh, hebben gewoond, althans zijn voorouders. dat die mensen uh, mee zouden kunnen doen aan dit onderzoek. Ja, en wat, wat hoopt u dan uh, dat daaruit komt uit het onderzoek? Nou, wij hopen dat we uh, daarmee uh, inzicht kunnen krijgen in uh, de bevolkingssamenstelling door de eeuw heen. Met andere woorden, dat uh, van de huidige deelnemers aan het onderzoek. dat de voorouders daarvan op de een of andere manier. ...die daar eh, door de eeuw heen begraven is. En dat gaat om een groep mensen van 50.000. Ja. Waarvan er dus 3.000 nu zijn, uh, zijn opgegraven. Um, dat lijkt me nogal een, een, een kostbaar onderzoek, of niet? Dat uh, vermoed ik ook. Het is zo dat uh, de kosten van het uh, archeologisch onderzoek... Hè, ...dus de opgravingen die daar uh, worden gedaan... ...dat is een bedrag van uh, 1,9 miljoen. En uh, uh, dat wordt betaald door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed... En het uh, DNA-onderzoek, dat wordt geheel betaald door het Leids Universitair Medisch Centrum. En er zijn voor de gemeente verder uh, geen kosten aan verbonden dan alleen maar, zeg maar publiciteit en dat soort zaken. Oké, okay. en dat Leids Univers Universitair Medisch Centrum, dat gaat ook dat DNA-onderzoeken, hè? Hoe lang gaat dat ja, duren? Dat, dat gaat ongeveer twee jaar duren. Wij verwachten dat uh, begin 2015 daar de resultaten van bekend zullen worden. Goed, nou, dank u wel. Oké. Okay. De gemeente van de Oldenzaal. Graag gedaan.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 Als patiënten artsen te lijf gaan, moet dat strenger worden bestraft. Net zoals dat nu al gebeurt bij agressie tegen hulpverleners. Met die oproep komen de Orde van Medisch Specialisten... en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... ter Bevordering der Geneeskunde, KNMG, vandaag. KNMG-voorzitter Rutger, van Rutger Jan van der Gaag. Eerder sprak ik met hem en vroeg hem waarom hij die strengere straffen wil. Agressie in de zorg is ontoelaatbaar. Of dat nu gaat om bandverlieden ambulancepersoneel of werkers in ziekenhuizen of andere plekken in de zorg. Dat kan gewoon niet. En daar moeten we maatschappelijk een signaal afgeven. En hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor, agressie tegen artsen? Um, het is zo dat, precies tegen artsen kan ik u niet zeggen... maar 40% van de werkers in de zorg wordt op het een of het ander moment geconfronteerd met verbale of fysieke agressie of bedreigingen. Uh, deze week was er een, uh, een geval in het in Kedmermer Gasthuis, hè? klopt dat? Dat heb ik in de krant gelezen, inderdaad. Ja, want daar, daar is een, een arts mishandeld. Een, een patiënt heeft hem een gebroken kaak ge, uh, geslagen. Wat voor straffen zou u dan willen tegen dat soort uh, patiënten? Ja, ik ga niet over de, de strafmaat. Wat wij, uh, waar wij toe oproepen nu, is om geweld tegen hulpverleners passend dus zwaarder te straffen omdat agressie in de hulpverlening niet kan. Dat is de ene kant. Aan de andere kant is het zo dat wij ook artsen en hulpverleners aanmoedigen... om aangifte te doen. Dus dit soort vormen van agressie niet te vergoeilijken... in het belang van de patiënt. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van de patiënt anders behandeld worden. Er, zijn, er is een klachtenrecht. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om ongenoegen op een andere manier te uiten... Maar agressie en bedreiging kan gewoon niet. Nee. En dat moet ook stoppen. Waarom doen, waarom doen artsen nu weinig aangifte? Ik denk dat artsen steeds vaker aangifte doen. En dat is een ommekeer die vorig jaar ingezet is. Ziekenhuizen geven ook de mogelijkheid om medewerkers eventueel anoniem aangifte te doen. Dus dan doet het ziekenhuis aangifte namens de medewerkers. Ik denk dat in het verleden men terughoudend was... ...omdat men het bedrag van de patiënt vaak vergoeilijkt. Is. Uh, welke maatregelen nemen ziekenhuizen nu zelf tegen agressie? De ziekenhuizen hebben een, paar, hebben een uh, programma ingezet... ...waar medewerkers veel meer getraind worden in het voorkomen van agressie. Dat is KNMG-voorzitter Rutger-Jan van der Gaag.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 Bij een treinbotsing in de buurt van Putten... zijn gisteravond twee jongeren van 18 en 16 om het leven gekomen. De twee zaten in een auto die werd gegrepen door de Intercity. Volgens de politie slalomden ze om de gesloten spoorbomen heen. En net op dat moment kwam de trein eraan. Volgens ooggetuigen was de klap groot. Er waren geruchten dat de jongens zouden hebben meegedaan... aan een illegale straatrace. Maar de politie ligt daar geen enkele aanwijzing voor te hebben. In de Intercity zaten 150 tot 200 mensen. Niemand raakte gewond... Volgens de NS was de ravage groot en het heeft uren geduurd... voordat er weer treinen tussen Amersfoort en Putten konden rijden. Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers in de economie... is in januari flink gestegen. Volgens de beleggersmonitor van de ING is er sprake van een trendbreuk. Dat betekent dat de meerderheid van de beleggers weer vertrouwen heeft... in het financieel-economische klimaat in Nederland. In december waren veel beleggers nog pessimistisch. Veel mensen verwachten volgens ING dat de aandelen op de Amsterdamse beurs de komende drie maanden zullen stijgen. Sport. Ja, we raken eraan gewend. Geen dag meer zonder dopingnieuws in de wielerwereld. Goedemiddag wielerslaggever Gio Lippens. Goedemiddag. Ja, Gio, vandaag geen bekentenis van een renner, maar de Spanjaard Luis Leon Sanchez komt voorlopig niet in actie. Wat is er aan de hand? Nou, het is een beetje een vervolg op het verhaal dat vorige week in eh, het weekend eh, opkwam. Het verhaal over Sanchez die in het verleden banden zou hebben gehad met die Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. We kennen hem allemaal. Hè. Deze week is dat proces begonnen in Spanje tegen die dopingarts. En eh, Sanchez kwam daar eh, nou in de kwam die daar eh, voor. Rabobank kondigde vorige week aan dat ze een onderzoek zouden gaan instellen. En hebben nu gezegd, eh, zolang dat onderzoek bezig is, zetten we hem op non-actief. Ja, hij kwam voor in de aanhalen. Wat waren dan precies die banden tussen Sanchez en Fuentes? Nou, hij zou in 2006, toen reed hij nog lang niet voor Rabobank... want daar heeft hij pas uh, in 2011 een contract getekend... zou hij daar klant zijn geweest. Hij reed toen voor Liberty Seguros. En Volgens de Spaanse politie komt Sanchez voor in een afgeluisterd telefoongesprek. en Daarin praat een arts over een renner met de codenaam huerto... En volgens bronnen in Spanje wordt die codenaam dan weer gelinkt aan Luis Leon Sanchez. En dat heeft ook te maken met een moment waarop hij te laat komt voor een tijdrit. Daar wordt even aan gerefereerd. En uh, ja, als je dan gaat speuren, en dat hebben de journalisten in kwestie gedaan... dan kom je uiteindelijk uh, bij Sanchez uit die toevallig in die betrokken tijdrit... inderdaad een aantal seconden te laat bij de start verscheen. Dus vandaar dat hij genoemd werd. Ja, het is niet het enige, hè? want hij werd ook al genoemd... in het Armstrong-rapport van, uh, van het dopingbureau uh, USADA. Klopt, en toen werd hij gelinkt aan een andere arts, een andere dopingarts, de Italiaanse arts Michele Ferrari. Daar gaan we binnenkort heel veel over horen, want daar komt een grote zaak over in Italië. Uh, en hij werd gelinkt aan die arts als een van de klanten samen met een andere Spaanse oudcoureur inmiddels José Luis Rubiera. Ja, hij is dus uh, nu op non-actief gezet. Uh, wat, wat, wat gaat de Blanco Ploeg nu verder doen? Nou, dat onderzoek verder uh, instellen. Afwachten wat er eventueel uit het hele verhaal komt met uh, Fuentes. En uh, ja, het lijkt een klein beetje op de situatie van vorig jaar... met een, renner, een Spaanse renner van Rabobank, Carlos Barredo. Die had afwijkende bloedwaarden in zijn tijd bij een ploeg voor Rabobank, bij Quickstep. En die hebben ze toen op non-actief gezet bij Rabobank, hangende een onderzoek. En uiteindelijk is zijn contract niet verlengd en dit jaar is hij gestopt met wielrennen. Dus ja, we weten niet wat er met Sanchez gebeurt... maar voorlopig staat hij in ieder geval aan de kant. Dank je wel, Gio Lippens. Edwin van Kalker staat halverwege de wereldtitelstrijd in de viermansbob op de 16e plaats. Met Jannik Reiner, Cybrin Jansma en Jeroen Pieks tegen van Kalker na de tegenvallende eerste run... waarin de Nederlandse bob als twintigste eindigde vier plaatsen. Van Kalker moet na twee van de vier runs 1,1 seconde toegeven op de rus Soepkov... die aan de leiding gaat in het Zwitserse Zankt Moritz. Morgen zijn de derde en de vierde run. Nog een keer de hoofdpunten. De Franse president Hollande is in Mali aangekomen... voor een bezoek aan de Franse militairen en aan de steden Bamako en Timbuktu. Twitter is aangevallen door hackers... die kunnen voor onze bedrijf toegang hebben gehad... tot persoonlijke gegevens van zo'n 250.000 gebruikers. En het mishandelen van een arts zou strenger moeten worden bestraft... net zoals nu al wordt gedaan bij agressie tegen hulpverleners. Dit is Radio 1. Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Ja, dit is inderdaad Radio 1, namelijk Argos, het onderzoeksprogramma van deze zender. Om kwart voor één gaan we het hebben over de Mensenrechten Tulp. De Mensenrechtenprijs van de Nederlandse regering. Die werd deze week in India overhandigd... aan de mensenrechtenactivist Marimutu Bharatan. Maar dat verliep niet helemaal vlekkeloos. Wat ging er mis? En door wiens schuld? We gaan daarover praten met de juryvoorzitter Siska Dresselhuis... en de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Lionel Veer. Maar nu eerst deel 2 van ons tweeluik over het medisch beroepsgeheim. Hebben we het recht om onze geheimen het graf in mee te nemen... Vorige week hoorde u over de zoektocht van een vader naar antwoord op de zelfdoding van zijn dochter elf jaar geleden. En dat schept allemaal een lelijk dilemma, want wat weegt er nou zwaarder? De privacy van de overledene of de rouwverwerking van haar vader? Wat zijn daarbij de overwegingen? Daar krijgt u nu antwoord op in een reportage van Erik Arends. Ik vind dat we heel voorzichtig moeten zijn met het opheffen van de privacy van patiënten, want waar stop je dan? Als het nu nabestaanden zijn die inzagen willen, dan is het morgen misschien de zorgverzekeraar die zegt: na nou, een suïcide willen wij inzagen. Stel u voor dat ik een patiëntenbehandeling heb met een ernstige depressie die ontzettend misbruik verleden heeft. Nou, dat ga ik natuurlijk niet met die vader en moeder even uitvoerig bespreken en wat dat voor problemen heeft veroorzaakt. Je kunt natuurlijk in bepaalde gevallen hier ook achter verschuilen. Ik kan me ook voorstellen dat instellingen, bij wijze van spreken... het liever niet hebben dat er een kijkje in hun keuken wordt genomen. Achteraf, door allerlei mensen. Als laatste hoorde u Roel Verheul. Bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen... aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ook bestuurslid van GGZ Nederland en bestuursvoorzitter van de Viersprong... een landelijk centrum voor persoonlijkheidsstoornissen. Verheul vindt het tijd voor een inhoudelijke discussie... over het medisch beroepsgeheim in de geestelijke gezondheidszorg. En dan met name over de strikte privacyregels die daarmee gepaard gaan. Behandelaars en psychiatrische instellingen... zijn nu gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht. Ze kunnen niet zomaar informatie over de ziekte... en de behandeling van patiënten aan derden geven... Zelfs niet aan naaste familieleden en zelfs niet nadat de patiënt is overleden. Maar dit leidt bij die familieleden soms tot onvrede en zelfs tot argwaan. Heeft die instelling soms iets te verbergen? In maart 2002 uh, heeft mijn dochter volslagen onverwacht suicide gepleegd. Ik uh, herhaal volslagen onverwacht. En ik wil gewoon weten wat er gebeurd is... Vorige week lieten we horen hoe de 75-jarige Dick Hollander... al jaren vergeefs probeert om inzage te krijgen... in het medisch dossier van zijn dochter Anne Margreet. Zij pleegde 11 jaar geleden suïcide... terwijl ze onder behandeling stond van een psychiatrische instelling. Ik wil openheid van zaken. Ik wil het gewoon weten. En dat lijkt me een volstrekt normale behoefte van een ouder. En dat juist vanuit de psychiatrie dit niet wordt ingezien... dat vind ik een gros schandaal. De zaak van Dick Hollander staat niet op zichzelf... Afgelopen week kregen we verschillende reacties van mensen... die het dossier van een overleden familielid wilden inzien... maar, naar eigen zeggen, tegen de muur van het medisch beroepsgeheim opliepen. Ook de landelijke stichting familievertrouwenspersonen... die hulp biedt aan naasten van psychiatrische patiënten... laat weten dit probleem te kennen. Onder deskundigen leeft nu een delicate kwestie. Moet het medisch beroepsgeheim in dit soort gevallen worden aangepast? Of is de privacy van patiënten zo belangrijk dat die eeuwig moet blijven gelden. We spreken hierover met vier kenners van de materie. Ik ben Dick Engberts, ik ben hoogleraar aan de Universiteit Leiden... Mijn naam is Marleen Bart, ik ben voorzitter van GGZ Nederland... en fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Marcus Haibers, hoogleraar psychotherapie aan de Universiteit Maastricht... en aan de VU in Amsterdam. Ik ben Rolf Verheul, voorzitterraad van bestuur van de Viersprong... en ik ben daarnaast bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen... en lid van het bestuur van GGZ Nederland. We confronteren de vier deskundigen met een dilemma. Ik kan me voorstellen dat het soms bij mensen gek overkomt... van uh, hoe kun je nou het recht van een dode zwaarder laten wegen... dan het recht van een levende. Tegelijkertijd, wij nemen allemaal geheimen mee ons graf in. Hm. En wij hebben er allemaal recht op dat dat ook gebeurt. Argos over de privacy van overleden patiënten... tegenover de wens van nabestaanden om te weten wat er is gebeurd. Uiteindelijk, toen die dokter hem naar moeite heeft toegelaten... Nou, toen bleek hij een enorm dik, zo'n oud uh, kasboek... Hè, zo mm -hmm. van uh, zo'n ongeveer duizend pagina's, ik weet het niet, uh, te hebben. En ik herinner me nog uh, dat ik dan vragen stelde... dat hij dan zo zijn hand erop legde... oh, oh nee, dat is privacy. Nee, daar mag ik niks over zeggen. Dick Hollander, in de uitzending van vorige week. Daarin vertelde hij nog allerlei vragen te hebben... over de behandeling van zijn dochter Anne Margreet. Zij stond onder behandeling van de psychiatrische instelling Altrecht... toen ze in 2002 zelfmoord pleegde. Hollander vermoedt dat er vlak voor haar dood enkele vreemde dingen zijn gebeurd. Onder andere tijdens een groepstherapie die zijn dochter volgde. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg had vragen over die groepstherapie. Dat blijkt uit brieven die de inspectie na de suïcide aan Altrecht stuurde... en die Hollander in 2011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 De inspectie sloot de zaak af zonder eerst de antwoorden van Altrecht af te wachten... waardoor voor Hollander onduidelijk blijft hoe het precies zit met die groepstherapie. Hij eist daarom inzage in het medisch dossier van Anne Margreet. Maar te tot dusver. Zelfs de rechter oordeelde vorig jaar mei dat de boeken voor Hollander gesloten moeten blijven. Ook al is zijn dochter al elf jaar dood. Het vonnis vloeit rechtstreeks voort uit het in de wet vastgelegde medisch beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim bestaat op dat niemand bang hoeft te zijn... dat datgene wat hij prijsgeeft aan zijn behandelaar... in andere handen komt, op andere plaatsen komt... dan buiten de behandelkamer waar dat is toevertrouwd. Dat zegt Dick Engberts hoogleraar Medische Ethiek en Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden. Als je nou wilt bedenken wanneer een medisch dossier... nu in zijn geheel toegankelijk is voor nabestaanden... dan moet je voor de, om te beginnen iets bedenken wat misschien niet heel erg voor de hand ligt... maar wel wezenlijk belangrijk is, namelijk dat het inzagerecht in het medisch dossier... niet behoort tot de nalatenschap van de patiënt... Dat betekent dat een patiënt heeft zelf onmiskenbaar het recht om zijn eigen dossier in te zien. En als hij overlijdt, dan hoort dat recht op inzage niet bij de erfenis. Net zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat, zijn rijbewijs ook niet tot de erfenis behoort. Je kunt niet zeggen, ik mag autorijden omdat ik het rijbewijs van mijn vader heb geërfd. Mm -hmm. Dus er zijn eigenlijk geen aanknopingspunten om iemand het recht te geven het dossier van een overledene in te zien. Desalniettemin zijn er mensen die dat vragen. Ja. Ze vragen het aan dokters, ze vragen het aan ziekenhuizen... en soms leggen ze die vraag bij de rechter neer. En in Nederland wordt daarmee eigenlijk omgegaan volgens een vast stramien. En dat is dat degene die daarover moet beslissen... zichzelf de vraag stelt, zou de overleden patiënt in redelijkheid bezwaar kunnen hebben tegen inzage van zijn dossier... door degene die dat nu vraagt. Al met al is het natuurlijk een nogal fictieve manier van redeneren... om te bedenken, zou de overledene er bezwaar tegen hebben gehad? En daarom zijn er ook mensen die zeggen van... nou, eigenlijk moet je af van die manier van redeneren. Eigenlijk zou je moeten zeggen, is het belang dat degene die inzagen wil, zo groot... dat daar een ander belang voor zou moeten wijken. Ja. En dat is ook een redenering die je in de rechtspraak in Nederland... wel eens terugvindt. Ja. En ik zeg het met enige aarzeling en met enige voorzichtigheid... Dat die vind je wel eens terug, maar niet over de hele lijn... en niet als algemeen aanvaarde redenering. Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland kan zich de wens van vader Dick Hollander... om het dossier van zijn dochter in te zien, heel goed voorstellen. Het lijkt me vreselijk om iemand waar je veel van houdt te verliezen... en uh, uh, op deze manier en dan met vragen te blijven zitten. Ieder sterfgeval roept bij nabestaanden heel veel vragen op. En mm. het beantwoorden van die vragen dat is onderdeel van het verwerkingsproces. Tegelijkertijd... Uh, heeft zijn dochter zelfs na haar dood recht op de bescherming van haar privacy. En dat maakt dit soort afwegingen zo ontzettend moeilijk. Het gaat om de botsing van rechten tussen twee personen... waar niet zomaar een eenvoudig antwoord op te geven is. Maar is dat zo? Misschien heeft die dochter er wel helemaal nooit problemen mee gehad? Of zou er nooit problemen mee hebben gehad dat ja. die vader inzage zou krijgen? Nou ja, het lastige van iemand die is overleden... is dat ze dat zelf niet meer kenbaar kan maken. En dat is de reden waarom de rechter dat heel goed beschermt. Dat is niet gek. Je beschermt eigenlijk een, een overledene... terwijl je een nabestaande met een onopgelost probleem laat zitten. Ja, maar wij nemen allemaal geheimen mee ons graf in. Mm -hmm. um, en wij hebben er allemaal recht op dat dat ook gebeurt. Hè? Um, en kijk, in dit geval gaat het om een vader die veel van zijn dochter gehouden heeft... en die een goede relatie had met de dochter. Maar wij komen in de GGZ helaas ook heel veel patiënten tegen waarbij ouders uh, soms zelfs de oorzaak zijn... van de ernstige psychische problemen die mensen hebben. En als die mensen overlijden en hun ouders eisen gegevens op... Ja, dan vallen ze dus in verkeerde handen. Medisch ethicus Engbert ziet dat laatste ook als een mogelijk probleem. Wanneer je... Bijvoorbeeld in de sfeer van de psychiatrie komt en verhoudingen tussen mensen en pathologische verhoudingen, ziekmakende verhoudingen tussen mensen, dan zou het kunnen zijn dat er na overlijden van een patiënt inzage wordt gevraagd door iemand die deel uitmaakte, als het ware, van het ziektecomplex waaraan de patiënt leed. Dus dan wordt het lastiger. Dan wordt het lastiger. Hoogleraar psychotherapie Marcus Huybers vindt het op zichzelf een goede zaak... dat de privacy van overleden patiënten door de wet beschermd wordt. Alleen dat lost het probleem niet op dat nabestaanden willen weten wat er gebeurd is. Nou, we hebben geen goede tools om te zorgen dat daar toch iets van een bevredigend antwoord op komt. We hebben eigenlijk geen goede instantie die voor een individuele nabestaande iets kan geven, opleveren... waarbij duidelijk wordt, nou, zo is het gelopen, zo is het gegaan. Instellingen kunnen dat zelf ook niet. Als een instelling zelf besluit om iemand een reconstructie te geven van het verhaal... dan zijn die instellingen een overtreding. Dus we kunnen ook instellingen het niet kwalijk nemen... dat ze die informatie niet geven. Huibers ziet ook nog een ander probleem. Ik huiver bij de gedachte dat op het moment dat iemand overleden is... dat dat dossier op straat mag liggen. Stel, ik ben psychotherapeut, ik geef dat rapport vrij. Daar staan uh, aantekeningen in van mij, daar staan allemaal overwegingen in. Wij zitten in een veld wat, uh, waarin, waar het niet altijd even duidelijk is wat, hè, wat je doet en wat de handelingen zijn. Het is niet zozeer dat je een been breekt en dat spalkt. Uh, en uh, dat zijn ook vaak persoonlijke verhalen. En uh, daar, is, daar kan je met die informatie kan je ook als nabestaande... ook weer mee aan de loop gaan. Dus dat daar allemaal suggesties ontstaan... waarvan jij als nabestaande denkt, van er is van alles aan de hand. Dan wil ik ook mijn beroepsgroep in bescherming nemen. Want uh, zo kun je die informatie niet gebruiken. Dus die informatie is ook niet geschikt om maar... ik zou bijna zeggen, zomaar door iedereen geïnterpreteerd te worden. Maar dat klinkt toch een beetje alsof, alsof u bang bent voor iets... dat er misschien helemaal niet is? Of nou, hoeft u te zijn? Ik ben bang naar uh, onterechte uh, aanklachten dat iemand iets verkeerd doet... op grond van een persoonlijke, uh, persoonlijke indruk van een nabestaande. Nou, dat, dat vind ik wel weer een terecht punt. Maar persoonlijk, ik zit wat anders in elkaar. Ik, ik geloof toch echt in transparantie. Hoogleraar Roel Verheul, bestuursvoorzitter van de Viersprong... een landelijk centrum voor persoonlijkheidsstoornissen... Heul is ook bestuurslid van GGZ Nederland. We zitten in een, in een tijdperk waarin burgers eigenlijk vragen om transparantie over een heleboel zaken. Om transparantie over politiek. We willen geen achterkamertjes meer. Transparantie in bestuur. We willen niet meer dat de professional allemaal dingen voor ons achterhoudt. Dat willen we niet meer. Als ik dit zo hoor bovendien, dan hoor ik heel veel belangen. Behalve het belang van die nabestaanden. Ik hoor belangen van... De instelling, Ik hoor belangen van de patiënt die er overigens niet meer is. Um, dus het lijkt mij toch lastig, tenzij je gelooft misschien in een leven na de dood... om die belangen nog te schaden. Ik hoor belangen uh, aan de kant van de professionals, misschien van de wetgever nog. Uh, maar die nabestaanden en zijn belangen komen in het hele verhaal niet terug. Terwijl ik kan me dus wel voorstellen dat, dat welzijn wel degelijk gebaat is bij meer helderheid over hoe een behandeling is verlopen, wat daar is gebeurd. Um, gaan we niet met z'n allen uh, wat al te spastisch om met, met privacy en individualiteit... en zijn dit toch niet eigenlijk fenomenen die, die uh, uit een tijd komen... waarin uh, privacy uh, en, en wetgeving daaromtrend hoogtij vierden. Maar is dat nog wel van deze tijd? Dat is wat ik me afvraag. Verheul benadrukt dat het niet uitsluitend om de patiënten zelf gaat... maar ook om hun ouders, hun partners, hun kinderen... de omgeving waarin ze leven. Mensen leven niet geïsoleerd. Mensen leven in sociale systemen. En weet je, ik, ik denk dat we ons moeten realiseren dat het een ideologische keuze is... om, om dat individu en dienst privacy om dat zo centraal te stellen. Dat is een keuze. Uh, je, je kan daar uh, andere keuzes in maken. Ik denk ook in, dat in andere culturen daar hele andere keuzes in gemaakt zijn. In de, als je kijkt naar, naar uh, culturen in Azië... die zijn veel collectivistischer. We moeten ons realiseren dat we uit een heel geïndividualiseerd tijdperk komen. Ik denk dat we juist nu op allerlei manieren in de samenleving aan het zoeken zijn... van hoe kunnen we weer meer uh, onderdeel van, van, een, van een collectief worden. Je ziet bijvoorbeeld nu ook uh, waar, waar het voorheen zelfs onrechtmatig was om eventuele voorvallen van seksueel misbruik te melden... daar is het tegenwoordig min of meer verplicht ja. voor hulpverleners... om als ze het tegenkomen, om dat gewoon op de juiste manier... volgens een code wel netjes aan de orde te stellen... zodat er ook vanuit de samenleving op dat soort ja, misdrijven... die er plaatsvinden in de privésfeer kan worden ingegrepen. Dus kortom, ik denk wel dat we hier een onderwerp hebben... waar, waar het op dit moment aan het schuiven is... En waar we misschien ook wel met z'n allen eens een keer goed naar moeten gaan kijken... en dat moeten gaan herijken van wanneer is privacy nou wel iets... wat je echt te vuur en te zwaard moet verdedigen en moet borgen. En wanneer is het eigenlijk doorgeschoten. Marleen Wacht, collega-bestuurslid van Roel Verheul bij GGZ Nederland... kijkt hier heel anders tegenaan. Ik vind dat we heel voorzichtig moeten zijn... met het opheffen van de privacy van patiënten. Hè? Want waar stop je dan? Hè? Hm. Als, als het nu nabestaanden zijn die inzagen willen... dan is het morgen misschien de zorgverzekeraar die zegt... na nou, een suicide willen wij inzagen. Want anders dan kopen wij misschien wel geen goede zorg in. Dus je, je gaat een hellend vlak op... en je moet ontzettend goed als samenleving met elkaar kijken... willen we dat hellende vlak wel op? Want nogmaals, uiteindelijk zijn we allemaal zelf de houders van onze eigen geheimen. En willen we heel graag ook onze eigen privacy bewaken. Bart wil dus ook omwille van de overleden patiënt de privacybescherming handhaven. Haar collega-bestuurslid Roel Verhul benadrukt dat het ook om het welzijn van de nabestaanden gaat... en dat is volgens hem gebaat bij zoveel mogelijk openheid. Een psychotherapeut Huibers denkt dat het welzijn van nabestaanden er juist bij gebaat kan zijn... om sommige zaken bewust niet te vertellen. Stel u voor dat ik een patiëntenbehandeling heb met een ernstige depressie die een ontzettend misbruikverleden heeft. Nou, dat ga ik natuurlijk niet met die vader en moeder even uitvoerig bespreken. En hoe dat dan wel misschien, hè, wat dat voor problemen heeft veroorzaakt. Want ik haal iets overhoopt wat niet goed voelt. Dat zou ik met niemand anders bespreken, dus ook niet met de, de ouders. En bovendien, waar ik die ouders mee op? Als die, dat uh, is toch uw zorg niet? Dat, is toch de zorg... dat moeten zij toch zelf weten? Nou ja, maar ik ben zelf verantwoordelijk als ik dat zaadje plant. Dus ik ben daar wel degelijk verantwoordelijk voor. We leggen de dilemma voor aan Dick Hollander, de vader van Anne-Margreet. Stel nou dat er in het dossier van uw dochter zou staan... dat er allerlei verschrikkelijke ah. dingen zijn gebeurd uh, tussen haar en een derde persoon. Dat komt u dan te weten. Die last krijgt u dan? Ja, nee, dat is zo. En daar zou je zelf mee om moeten gaan. Dat is duidelijk, ja. Maar dat is voor u geen reden om... Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben oud genoeg om te weten dat het zo kan zijn. En het is geen verplichting dat nabestaanden dat doen, maar uh, het mag niet zo zijn dat het terug geweigerd wordt. Ook Groel Verheul plaatst kanttekeningen bij het bezwaar van Hybers, dat al te grote openheid kan leiden tot wanhoop en problemen bij nabestaanden. Uh, de vraag is of dat nou zo relevant is... en of dat nou een heel sterk argument is om die vader inzage uh, te onthouden. Uh, in afval krijgt hij antwoord op de vraag wat er in het dossier staat. En krijgt hij dus antwoord op de vraag van of het uit het dossier te halen valt... Uh, of er een antwoord is op de vraag. En, en, en dat is wat die man waarschijnlijk wil weten. Ja, het leven is niet alleen maar leuk. Niet voor patiënten, niet voor nabestaanden. Uh, je, je leest niet alleen maar dingen die goed voor je zijn. Je leest ook dingen die je zult moeten verwerken. Maar dat kan toch niet een argument zijn om die man iets te onthouden. Ik ben altijd erg voor, uh, voor waarheidsvinding. Ik ben niet voor niks onderzoeker... Um, ik denk dat er een helende werking uitgaat van waarheidsvinding. Dat, dat hebben we bijvoorbeeld ook in de apartheidsregimes uh, gezien. Het wordt er allemaal niet leuker van. Integendeel, er komt een hoop ellende op tafel. Maar door die ellende gewoon onder ogen te zien. daarmee is al een begin gemaakt met de verwerking van die ellende. Volgens Verheul dient het geheimhouden van medische dossiers mogelijk ook heel andere belangen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het medisch beroepsgeheim. En de privacywetgeving, dat dat niet alleen maar comfort biedt aan de patiënt, maar dat het misschien ook wel comfort biedt aan uh, hulpverleners en aan instellingen. Hoezo? Nou, je kunt, je kunt natuurlijk in bepaalde gevallen hier ook achter verschuilen. Ik kan voorstellen dat, dat instellingen bij wijze van spreken het, het uh, liever niet hebben dat er een kijkje in hun keuken wordt genomen achteraf door allerlei mensen. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Ik merk dat ik daar... Ik, vind, ik deel die mening in ieder geval niet. Maar eh, dat dat op moedwillig wordt ingezet... om iets te, om, om iets te bedekken, hè? om iets achter te houden, dat kan ik me... Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik kan me niet voorstellen... dat het in het gros van de gevallen het geval is. Kent u voorbeelden? Dat. Dat het wel is gebeurd? Nee. Okay. zeg ik meteen. De situatie zoals die uh, nu door u wordt beschreven, hè, is die, uh, voldoet die? Je zou liever een regeling hebben voor het inzien van dossiers van overleden patiënten. Dat, uh, daar zou je meer houvast aan hebben. En dat zou, uh, dat zou absoluut verschil maken. Beschrijft u eens, hoe zou die eruit kunnen zien? Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat mensen die tijdens het leven van de patiënt een bijzondere verantwoordelijkheid droegen voor gezondheid en welzijn van de patiënt inzage hebben in het dossier... voor zover ze willen nagaan of inderdaad een instelling of een behandelaar... naar behoren zijn werk heeft gedaan toen die patiënt hulpbehoevend was. En dat betekent in concreto, je zou ouders inzagerecht willen geven... in het dossier van overleden kinderen. Dat zal nu feitelijk ook wel vaak zo zijn, maar het staat nergens. En je zou dat gewoon opgeschreven willen hebben... En je zou het misschien ook wel willen toekennen aan bijvoorbeeld een partner van de, van de overleden patiënt. Dat dan zou je al, denk ik, een heel groot gebied hebben geregeld... en van onzekerheid hebben ontdaan waar je nu nog aarzeling over kunt hebben. Marcus Huibers oppert daarbij de mogelijkheid een soort scheidsrechter in te schakelen. Als je een instelling hebt waarin dit gebeurt dan kan ik me voorstellen dat je iets probeert te bedenken... een constructie waarbij je bij, bij wijze van spreken... een derde onafhankelijke partij inschakelt. Een psychiater of wat dan ook... die wel bij recht inzage mag hebben in een medisch dossier. En dat je iemand iets laat zeggen over... in globale termen zonder de privacy te schenden... Uh, ga vaak op gerichte vraag, is er iets verkeerd gegaan? Waar is het verkeerd gegaan? Dat iemand daar iets in zijn algemeenheid over kan zeggen. Of kan zeggen, ik kan u de details niet geven, maar ik heb het gecheckt. En uh, ik kan u verzekeren dat, uh, overall, er geen rare dingen ontdekt zijn. Zoiets. Hmm. Nou, dat gebeurt dat in de praktijk? Nee, want dat, dat bestaat niet. En nu ik het zeg, merk ik ook dat dat wel heel ingewikkeld is. Want dan heb je nog steeds een black box waarbij je maar moet vertrouwen dat die derde partij inderdaad datgene geeft wat je wil. Toch hebben nabestaanden nu ook al enkele mogelijkheden om inzage af te dwingen, zegt hoogleraar Engberts. Het is nu al mogelijk om bij leven iemand te machtigen om na je leven je dossier te mogen inzien. Volgens mij gebeurt dat eigenlijk helemaal nooit, een, een hoog uh, enkele uitzondering daargelaten. Het zou al kunnen, het is ook niet een type codiceel dat al zodanig is benoemd... In de wet, maar ik denk dat als het bestaat en als over de echtheid daarvan geen twijfel is, dat dat zonder meer zal worden geëerbiedigd. Oké, okay, dus dat zou een advies kunnen zijn aan ja. iedereen die daar ja. mee te maken denkt te krijgen. Ja. Absoluut, absoluut. Het is in dit verband ook belangrijk, denk ik, om erop te wijzen dat als iemand een klacht indient bij een medisch-tuchtcollege, dat dan het dossier ook op tafel ligt. Dan is er iets mogelijk om, om in te zien dan ligt het dossier op tafel, ja. Kunnen zich voorstellen dat dat voor veel mensen meteen eh, oogt... als zwaar juridisch eh, geschud... dat je niet meteen zou willen of durven inzetten? Ik zou ook niet iemand willen aanmoedigen... om ondoordacht of zomaar een terugprocedure te beginnen. Al was het maar omdat dat voor degene tegen wie de klacht wordt ingediend... echt een belastende en hele ellendige affaire is gemiddeld. Dus je moet dan ook wel iemand op het oog hebben tegen wie je zulke grote bezwaren hebt, dat je zegt... van dat wil ik door de tuchtrechter beoordeeld hebben. Hier heb ik een foto. Uh, dit zal waarschijnlijk een jaar of drie, vier vooruit dood geweest zijn. Ja, wat zien we? Een mooie vrouw hè? met grote, donkere wenkbrauwen. Rode lippen. Als is een concentratie aan het lachen. Ze kon werkelijk enorm stralen. En hier zie je er uitbundig, want zo kon ze zijn. Ze kon ontzettend uitbundig zijn. Ik weet het <laughs> wel gekscherend, een... lachend ja, in de camera. Ja, Kon ze dansen uit de bol gaan. Nou, dan was... Dat was ze enorm aanstekelijk. Dat, was... ja. dat kon ze zijn. Maar nogmaals, ze had natuurlijk ook wel eens de humeur. Alleen, ja, op de enige of andere manier... Ja, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik daarmee om kon gaan. Nee, wat een goede band. Ja, en, ja ze het gevoel voor humor... En ze kon ook uh, echt wel de waarheid vertellen. Maar de deze, eigenlijk altijd op een hele prettige manier. Dat vond ik altijd wel weer bijzonder. Van. Achteraf gezien, als ik het allemaal tijdig had gerealiseerd had ik een uh, uh, verzoek bij de officier van justitie uh, ingediend. En dan had ik gezegd, ik wil weten of er sprake is van dood of schuld. Ja. Maar goed, die beroepstermijn is uh, verstreken. Dus dan ja. houdt alles op. Maar dat is destijds ook niet door u heen gegaan? Nee. nee, nee, nee, nee. Kunt u verklaren waarom niet? Ja. Kennelijk heeft het dan toch uh, te maken met het feit dat je denkt... ja, je moet je verlies accepteren en, en een spoor loopt dood. En... Ik heb, ja, waarschijnlijk ook, laat ik zo zeggen... misschien was het heel anders geweest als ik niet zo'n druk leven had geleid. Ik was nog uh, druk, dus zeg maar... er zijn ook gewone dingen van alle dag... Uh, die de, nou ja, zoals Churchill ooit zei... kleine zorgen, die nemen grote zorgen voor je weg. Ja, dat, ik denk dat het ook zo werkt bij mensen. Ja. U zegt aan de ene kant... ik heb begrip voor de vader. Aan de andere kant zegt u... die wetgeving is er niet voor niets. Die moet in stand blijven. Um, wat, wat staat er dan voor dit soort mensen te doen? Uh, ik, ik hoop Die hebben pech... Um, ja, dat, dat klinkt uh, natuurlijk heel hard. En um, zo zou ik het niet willen omschrijven. Ook de vader zelf heeft weer belang bij een medisch beroepsschijn voor hemzelf. Ja, maar in dit geval niet, hè. op wat, dit moment niet. In deze um, wat, ik, wat ik heel erg hoop voor hem is dat hij in staat zal zijn om um, vrede te vinden met het overlijden van zijn dochter. Ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. Dus hij moet zich neerleggen bij het gegeven dat hij geen inzage zal krijgen... dat hij niet te weten zal komen wat er tijdens die behandeling precies is gebeurd. Ik vind het heel moeilijk om tegen iemand die zo rouwt. te zeggen wat hij moet... en wat hij, wat hij niet moet. Maar komt het daar niet op neer? Ja. Um, ik vrees dat wij als instellingen juridisch geen enkele ruimte hebben... om hem tegemoet te komen. Dat ja. is wat ik in alle simpelheid moet constateren, ja. ja. Ik zou hem gunnen dat hij het kan laten rusten... en dat hij vooral zelf in staat is om dat ook zo te parkeren... Al zou er iets, een grove fout, uh, geconstateerd worden. En stel dat dat echt hard kan worden gemaakt. Dan nog weet je niks anders dan dat er iets is gebeurd... wat niet had moeten gebeuren. Maar uh, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... dat dan vervolgens wel degelijk weer de link wordt gelegd... met hetgene wat er uiteindelijk de uitkomst is. Nou, dat laatste de kan De zelfmoord ja. Dat laatste kan niet. Dus hij moet zich erbij neerleggen. Ja, dat zou ik hem gunnen, ja. Die betreffende meneer Die mag van alles zeggen als psychotherapeut... maar ik wil natuurlijk wel uh, uh, weten wat er, wat er gebeurd is. En u zegt, ik wil het weten. Ook al zou u op basis van die informatie nog steeds niet weten... waarom Anne-Marie het zelfmoord heeft gebleven. Ja, uiteraard. Natuurlijk. Ja, vanzelf. Ja, ik heb zelf altijd in mijn leven geprobeerd transparant te zijn over de dingen. Nou, En dat verwacht je zeker van overheidsinstellingen. En, en zeker van, van instellingen die over uh, het zielenheil letterlijk van mensen gaan. Hoe groot uh, is deze kwestie nog steeds in uw leven? Uh, hij beheerst me. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik mee uh, uh, naar bed ga en opsta... Maar als ik zeg, uh, wat doe ik hier nog op aarde? Dan is het wel zo dat ik op deze leeftijd zeg... nou ja, wat moet je nou nog echt doen in je leven? En ik heb gemeend om te zeggen... ja, dit moet ik nog naar vermogen tot een goed einde brengen. En wanneer is het uh, tot een goed einde gebracht? Tot een goed einde is gebracht wanneer uh, de wet veranderd wordt... en dat nabestaanden inzage krijgen in datgene wat er is gebeurd. En als u uh, dit tweede deel of het eerste deel van het uh, tweeluik terug wilt horen... kan dat op de website www.vpro.nl slash Argos. Het was een reportage van Erik Arends en Huub Jaspers. De teksten werden gelezen door Kees van den Bos... en de techniek lag in handen van Alfred Koster. Radio 1. Argos. En het volgende onderwerp leiden we in met een kort fragment... uit een filmpje dat op 9 januari... 9 januari van dit jaar werd vertoond. De Mensenrechten-Tulp krijgt in 2012 zijn vijfde winnaar. Deze prijs is een initiatief van de Nederlandse regering naar een idee van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. Mensenrechten gelden voor iedereen. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Uh, altijd en overal. En juist de mensen die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor. Het respect voor mensenrechten in eigen land, die verdienen extra ondersteuning. En met deze prijs wil ik die extra steun geven, maar ook hun enige bescherming bieden, want ze doen het vaak met gevaar voor eigen leven. Op deze ceremonie voor de winnaar van de Mensenrechten Tour 2012 gaan we naar India, ter kennismaking met het werk van Marimutu Bharatan. Ja, bij me aan tafel zit uh, Siska Dresselhuis... die dit jaar voor de laatste keer juryvoorzitter van de Mensenrechten Top was. De Mensenrechten Top is ja, een soort uh, idols voor mensenrechtenactivisten, zeg maar. De prijs werd uh, dit jaar toegekend aan Marimutu Baratan. U hoorde het. Hij is voorvechter van de Dalits, de kastelozen, de paria's in India. Hij kreeg een beeldje en 100.000 euro voor een project. Alleen was hij niet bij de prijsuitreiking aanwezig. Trouwens, net als de Chinese die de prijs voor, uh, prijswinnaar van vorig jaar, die er ook niet bij kon zijn. Er is de laatste paar jaar namelijk ontzettend veel gedoe om die prijs geweest. Siska Dresselhuis, wat allemaal? Nou ja, uh, dat wij winnaars uitkozen die er niet konden zijn... omdat ze of in de gevangenis zaten of omdat ze wegens... Uh, hun activiteiten geen paspoort hadden. En dat was de laatste keer nu het geval. Onze winnaar zat niet in de gevangenis, godzijdank. Maar hij had geen paspoort en dan kun je dus het land ook niet uit. Vorig jaar was er al veel uh, gedoe rond de Chinese activiste Yuan die ja. het uh, toen toegekend kreeg en niet kon komen. U heeft toen een uh, ferme toespraak uh, gehouden... waarin u kritiek uitte op de houding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat zei u toen? Nou ja, uh, we kregen natuurlijk toch wel steeds van die hints... van kunnen jullie geen andere winnaar vinden, uh, want ja... China en dit jaar India ook, dat zijn beide landen... waar wij natuurlijk grote zakelijke belangen mee hebben. En ik heb toen inderdaad gezegd dat voor ons en voor mij... maar voor de hele jury natuurlijk de export van uh, de tulpen belangrijk was... maar de export van onze mensenrechten tulpen daar altijd bovenuit moest gaan. En dat wij uh, dan niet moesten letten op de tulpen en de edammerkazen... en wat we verder nog met China dan wel India te verhapstukken hebben... Nou was dat onder de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal van de VVD, die zelf ook had gezegd mensenrechten staat niet als eerste op mijn lijstje. Handel en zo zijn ook belangrijk. Dit jaar is er een nieuwe minister, Frans Timmermans van de PvdA, die als Kamerlid toch wel een echte voorvechter van de mensenrechten was. Maar ook dit jaar waren er strubbelingen. Nou ja, we zaten natuurlijk met het ingewikkelde uh, gegeven... dat we van een, in een overgang zaten van de kwestie... de periode, moet ik zeggen, Rozentaal. De kwestie Rozentaal. Nou, het is inderdaad bijna een kwestie in mijn leven. Uh, nou, in meerdere levens. Maar goed, uh, de overgang van uh, Rozentaal naar Timmermans. Dus uh, toen wij de winnaar bekendmaakten... dat was 28 september, zaten we nog in de periode Rozentaal. Uh, het heeft toen heel lang stilgelegen, denk ik... Uh, maar ja, toen kwam er dus in ieder geval een nieuwe minister. En die prijs van ons was toegekend. Toegekend is toegekend door welke minister hij dan ook uitgereikt zou moeten worden. Maar pas op 12 november heeft onze winnaar in India eigenlijk voor het eerst vernomen dat hij winnaar was. Want toen kreeg hij bezoek van de ambassadeur in uh, India op zijn werk. En toen begon het gesodemieter om het niet zo... Uh, een beetje raar uit te drukken. Want toen werd er al een druk op hem uitgeoefend. Er werd gezegd, luister eens... de Indiaanse regering is hier totaal niet gelukkig mee. Kunnen wij dat zo regelen... dat de prijs niet naar u persoonlijk gaat... maar naar uw instelling. En dat u hem ook niet uh, gaat halen in Den Haag. Dat zal moeilijk worden. U hebt geen paspoort. Maar dat u hem door een ander laat halen. Dat begon dus al heel vervelend. De winnaar heeft ons toen veel gemaild. En wij hebben daar als jury uh, ook met hem over gehad. Maar ja... Het was onze winnaar, punt uit. En hoe liep dat af? Nou ja, dat liep dus in zoverre ongelukkig af. Hij is niet kunnen komen. Hij heeft zelf gevraagd, herhaaldelijk... Um A, kan het worden uitgesteld, want misschien wordt het nog iets met dat paspoort. Nou ja, dat lag niet erg voor de hand. Maar B, um, kan er iets gedaan worden met die prijs in mijn eigen land? Nou, we hebben altijd hier de uitreiking, dat blijft ook zo. Maar je had je kunnen voorstellen dat een jurylid of iemand van de ambassade... het beeldje bij hem was gaan brengen, iets leuks had georganiseerd op zijn kantoor... of nog leuker op de ambassade, dat is allemaal niet gebeurd. Hoe is het beeldje uitgereikt? Het beeldje heeft hij inmiddels gekregen, hebben wij gehoord. Dat is ook ongelukkig gegaan, want iemand van de ambassade heeft uh, dat bij hem bezorgd... zonder dat er echt een afspraak was tussen die twee. Dus onze winnaar, meneer Baratan, had een andere belangrijke afspraak. Dus dat is allemaal heel ongelukkig gelopen. Hij was daar ook boos over, heeft daar een grote mail over gestuurd dat hij vond... Hij was de... er gewoon niet. Hij was er niet. Hij had een andere afspraak. En aan wie is het beeldje dan uitgereikt? Ja, aan een rechterhand van meneer Baratan. Of een linkerhand. Of zijn koffiejuffrouw, Maar in ieder geval niet aan hem. Nou ja, toen kregen wij dus weer een grote wel mail. Het is echt heel erg raar. Ja, het is van een klunzigheid. Inmiddels heeft hij ook weer een mail gestuurd... dat hij er nu wel weer mee kan leven. Kijk, die man is in de loop van dit hele proces... Ja, hij voor krijgt 100000 euro van Nederland. Ja, maar hij Tuurlijk is, hij is voor, voor zijn gevoel, en ik ben het daarmee eens, is hij ook geïntimideerd. Je moet ook zien, deze man is van Dalit afkomst zelf ook. Dat zijn mensen die niet gewend zijn dat er erg om hun gegeven wordt. En dan wordt er weer zo slordig met zo iemand omgegaan. Ik kom er zo op terug, Siska Dresselhuis. Maar we hebben ook met India gebeld van de week. Uh, Baratan zelf is het Engels niet machtig. Maar we hebben wel gesproken met zijn woordvoerder, de heer Prabha Karad. Kan. En die zei het volgende. Afgelopen maandag kreeg ik te horen van meneer Baratan... dat er onverwacht en onaangekondigd bezoek was van meneer Bansema... van de Nederlandse ambassade. Hij had het beeldje bij zich dat hoorde bij de prijs van de mensenrechten-tulp. Meneer Baratan had echter een dringende afspraak en verzocht de heer Bansema te wachten totdat hij terugkwam. Ik heb gevraagd aan meneer Bansema of het beeldje niet op een ander moment kon worden uitgereikt, zodat de publiciteit dan kon worden gegeven. Maar dat was niet mogelijk, zei meneer Bansema. We hebben nog een half uur over het project gesproken en toen kreeg ik het beeldje in mijn handen gedrukt, want meneer Bansema moest weg om het vliegtuig te halen. Daarom was meneer Baratan erg boos. was Ja, en uh, daarna was de jury dus weer boos op de Nederlandse ambassade. Dat hoorden we net uh, Francisca Dresselhuis. We spraken deze week ook telefonisch met een collega-jurylid van u, uh, mevrouw Dresselhuis. Emeritus hoogleraar kinderrechten Jaap Doek. We vroegen hem naar zijn eerste reactie uh, op dat mailtje van de heer Baratan. Oh, ik zal het niet citeren, maar het kwam erop neer dat dit de bloody limit was. Het idioot is natuurlijk dat, dat dit een prijs is van de Nederlandse regering. Mm -hmm. En dat dan de Nederlandse regering kennelijk buitengewoon embarrassed is om die prijs uit te reiken. En het dan een beetje slinks doet en hoopt dat niemand het al te zeer opvalt dat deze meneer die prijs heeft gekregen. In ieder geval niet in India opvalt. Ja, mevrouw Dressenhuis, eens met professor Doek... een beetje slinkse uitreiking van het uh, van nou, de prijs? Nou, dat mag je wel zeggen. En weet je, dezezelfde Jaap Doek... die heeft tot uh, een aantal keren toegezegd... ik ga in maart toch naar India laat mij dat beeldje nou bij die man bezorgen. Dan kun je wel zeggen, uh, ja, wie maakt het uit of het komt. Maar hij heeft dan in ieder geval iemand daarbij zegt... die bij de uitreiking is geweest, die bij de toekenning is geweest... die daar uh, echt een feestje van maakt, ook al is het dan met z'n tweetjes. Nu uh, gaan we even naar iemand die u vast al goed kent... van al deze de beslommeringen rond de mensenrechten-tulp. Namelijk de Nederlandse mensenrechtenambassadeur... de heer Lionel Veer. Goedemiddag. Waarom moest dit, uh, zo'n beeldje tussen neus en lippen, aanbieden aan ook nog de verkeerde man? Uh, nou, uh, misschien kan ik uh, even een paar dingen toelichten. Want uh, de mail van meneer Baratan was aan mij gericht. Ik, ik heb al meer met meneer Baraton ook gecorrespondeerd. Ja. En in die mail, uh, dat was een, een emotionele mail, duidelijk. Hij, uh, hij was eigenlijk gekwetst. En hij had eigenlijk drie dingen. Hij zei, ja, het beeldje is niet aan mij persoonlijk overhandigd. Ik voelde me overvallen. En het tweede was dat hij vroeg. Ik wil eigenlijk een ceremonie. met de minister Timmermans en de voorzitter van de jury. In, bij mij in, in India. En het derde was dat hij al een idee heeft over het project. van die 100.000 euro. wat natuurlijk eigenlijk de kern is van de prijs. Ja. En dat hij daar al een idee over had. Ja. Nou, ik heb hem. Ik een lange mail inderdaad, een heel, heel persoonlijk, heel, heel, uh... heel geladen, duidelijk geschreven in een hele emotionele toestand. Ik heb ook gevraagd aan de ambassade, wat is er nou precies gebeurd? Ik heb daarna uh, meneer Gebuijt al geantwoord. Ik heb allereerst mijn excuus aangeboden voor het feit dat hij zo overvallen is. Dat had niet mogen gebeuren. Dat, dat moet je niet doen, gewoon zonder aankondiging op de stoep ja, staan met een beeldje. Dat, dat was niet, uh, niet goed. Als iemand er ook nog niet is. geweest, op de, toch ook een foute voorstelling van zaken die in zijn brief stond. Uh, ook Siska, het restelhuis zei net, ja, meneer Baratan was er niet. Uh, ook uit zijn eerste brief blijkt dat hij er wel was. Hij heeft ook met meneer Bansema gesproken. En meneer Bansema heeft hem ook het beeld willen overhandigen. heeft hem persoonlijk het beeld willen overrijken. Ja. Dat heeft meneer Baratan... Uh, op dat moment, misschien met zijn emoties... omdat hij andere ideeën erover had... Niet gebeurd. Maar meneer Veert... Ik wil het zo niet hebben. Ik wil het op een andere manier hebben. Meneer Veert, het principiële zaak... lijkt me dat meneer Baratan graag... een uitreiking in India... waar ook de Indiaanse pers bij is... waar minister Timmermans bij is... waar u bij bent... waar meneer Baratan heeft dat in de een Antwoordmail aan mij gezegd, sorry. Hij spreekt in zijn eerste mail over dumping de statue. Dat heeft hij ook uh, teruggenomen. Hij heeft zijn excuus af aangeboden. Hij zei: nee, u heeft gelijk. Ik waardeer het toch dat meneer Bansema helemaal naar mij is komen reizen om het persoonlijk aan mij te overhandelen. Maar waarom Uw. kan. In geval duidelijk hebben dat daar. Uh, dat, dat toch. Maar, waar, maar waarom kan er nou. Ja, maar meneer Veer, waarom kan er nou geen publieke uitreiking zijn? Met, met de pers erbij, uh, met de minister het, erbij. Een publieke uitreiking, uh, er is helemaal geen sprake van een slinkse ceremonie. Het is een hele grote openbare ceremonie geweest. Ah, ja, hij is een beeldje ja, op de keukentafel dat de achterlaat. Er is een tijd geweest dat we allemaal hoopten... dat meneer Baratan naar Nederland kon komen. Daar was hij zelf ook vrij optimistisch over. Op een gegeven moment hebben we ook in overleg met de jury... de uitnodigingen uitgestuurd voor de 9e januari. Die hele ceremonie is uh, opgestart. Uh, toen bleek dat meneer Baratan niet kon komen. Toen hebben we ook gezegd, goed, nu kunnen we niet meer terug. We gaan er door in Den Haag, zoals we ook vorig jaar... Uh, ...ook helaas zonder winnares moeten gebeuren. En dat is gebeurd. En dan is ook gezegd door meneer Timmermans... ...ik zorg ervoor dat dat beeldje bij meneer Barthoud komt. Ik wil ik nog even... Zelf ook later meneer Veer, ik wil dus even, even terug naar mevrouw, mevrouw te te Dresselhuis. Ik dus wil het graag uh, duidelijk toelichten. Uh, nee, ik ga even naar mevrouw de de Dresselhuis, de... sorry. Even, even haar eindoordeel hierover. Nou kijk, dat wij een ceremonie in Den Haag hebben, tuurlijk. Maar we hadden best in dit geval nog even iets kleins of iets aardigs in India kunnen doen. Daar heeft hij vaak om gevraagd. Onze eigen jurylid Jaap Doek is er, die was daarbij, had daarbij kunnen zijn. Dus dat was... Waarom had doet buitenlandse zaken dit zo, mevrouw Dresselhuis? Omdat er in het eerste gesprek van Baratan met de ambassade gezegd is dat, Zit India de, dat de Indiaanse regering hier not amused over is. Dat is duidelijk gezegd. Over... Zwakke knieën. Ja. Wordt vervolgd. Volgend jaar is er weer een mensenrechtentulp. Uh, meneer Timmermans heeft gezegd dat er een mensenrechtenprijs wordt uitgereikt volgend jaar. Ik weet niet of dat zelf. Is. <middels>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 Dit is Radio 1.